11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. In het noordoosten van Japan wordt de omvang van de verwoestingen steeds meer duidelijk. Veel plaatsen langs de kust zijn volgens reddingswerkers volledig verwoest. In de regio Miyagi zijn vandaag 2000 lijken gevonden. Langs de kust werden 1000 lijken gevonden. En landinwaarts in het stadje Minami-Sanriku nog eens 1000. Het aantal doden dat geregistreerd is zou daarmee uitkomen op bijna 3000, maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. Duizenden mensen worden nog vermist. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat er nog veel naschokken zijn in het gebied. Bijna 2 miljoen mensen in het noordoosten van Japan zitten al bijna drie dagen zonder elektriciteit. Anderhalf miljoen mensen hebben geen drinkwater. En ook zijn er grote tekorten aan voedsel.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 De beurs daalden de aandelen van Japanse bedrijven als Toyota, Nissan, Sony en Toshiba scherp. De Nikkei-index leverde 6,2% in en daalde tot het laagste niveau in vier maanden. De Japanse munt, de yen, staat nog steeds heel sterk. Voor de wederopbouw van de getroffen gebieden is het land gebaat bij een wat lagere koers van de yen. Omdat het dan voor het buitenland aantrekkelijker wordt om in Japan te investeren. economie economieredacteur Merel als lorem ja, eigenlijk heeft dat het effect al gehad door de maatregel... die de Japanse centrale bank heeft genomen vanochtend. Die heeft heel veel geld gepompt in de, in de economie, in het financiële systeem. Ja, meer geld, meer jens, dat betekent dus een, een dalende koers. Dus die koers is weer wat gaan dalen. Korpschef Pauw van de politie Rotterdam wil dat elke Nederlander DNA afstaat. Volgens Pauw kunnen er op die manier meer misdrijven worden opgelost. Privacy is volgens hem ondergeschikt aan het opsporingsbelang.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 Als u een blik werpt op zijn site dan is het vrij duidelijk wat, uh, waar, waar het hem om gaat. Dus uh, zijn site staat vol met antisemitische uitlatingen en, uh, en holocaustontkenning. Uh, op dit moment is het de grootste bron van antisemitisme op het uh, Nederlands gedeelte van het internet. De aangifte heeft betrekking op 87 artikelen op drie verschillende websites van de K. Het Sidi deed vorige week al aangifte tegen de ex-advocaat... ...wegens antisemitische opmerkingen over minister Roosentaal ...en het vertonen van de nazi-propagandafilm Der Ewige Jude de K. is al eens eerder veroordeeld geweest... voor het stalken van toenmalig premier Balkenende. Het weer eerst bewolkt, wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droog en in het zuiden en westen kan het af en toe opklaren. Het wordt vandaag ongeveer 13 graden.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 BMW maakt rijden geweldig. Radio 1. De gids met Felix Murdochs. Goedemorgen, ik richt mijn blik naar het oosten vandaag. Bijvoorbeeld omdat daar veel werknemers vandaan komen uit Midden- en Oost-Europa. Het kabinet slaat stoere taal uit over die Polen, Bulgaren en Roemenen. Als ze geen werk meer hebben of overlast oorzaken, moeten ze weggestuurd worden. Maar klopt het beeld dat de ministers daarmee schetsen? Socioloog Godfried Engbussen deed onderzoek. Over een minuut of tien praat ik met hem. En verder naar het Oosten in Japan heerst de angst voor een kernramp. En dat leidt in de Verenigde Staten en Duitsland... tot felle discussies over kernenergie. Nederland is omringd door tientallen Europese kerncentrales. En een tweede gaat er ook hier gewoon komen als het aan het kabinet ligt. Waarom gaat er hier dan niemand de straat op? Peerderijk van de energiedenktank Wijs verklaart... En wie krijgt het dagblad gehouden voor de beste dagbladadvertentie? Wordt het pechtje van Marwerk, van het bekende biermerk? Charles Borman speculeert. En wilt u naast luisteren ook even kijken? Surf naar degids.fm. Nu eerst mijn verbazing over het nieuws van vanochtend. Martijn van Dam van de PvdA pleit in de voorstand voor een journalistiek kwaliteitskeurmerk. In actualiteitenprogramma's van de publieke omroep worden te veel meningen verspreid. Het lijkt soms wel politieke propaganda, al dus van Dam. En als voorbeeld noemt hij uitgesproken WNL met Joost Eertmans. Martijn Van Dam is mediawoordvoerder van de PVDA. Meneer Van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Wat heeft u tegen uitgesproken? Um, dat komt voort uit de hele discussie over herprofilering van de publieke omroepen, herzuiling. Ja. En, ben ik en weet u nog wie geweest. daar verantwoordelijk voor was, meneer Van Dam? Ik niet. Uh, nee, maar ik, wel ik uw minister nooit... destijds. Ja, dat, die, die heeft daar ook een, uh, ook een rol in gespeeld in die discussie. Ik ben daar nooit op over geweest en ik heb dat in de, in de Kamer ook steeds naar voren gebracht. Kijk, ik vind dat je best de veelzijdigheid bij de publieke omroep mag terugzien. Kijk, dat de, uh, een, een programma van de VARA door andere mensen gemaakt wordt dan een programma van WNL of van de EO. Uh, dat zie je terug in de onderwerpkeuze, in de manier waarop men um, met, met programma's omgaat. Maar ik, ik heb uh, nooit gedacht dat we zouden zitten te wachten... ...op uh, zeg maar de nieuwe Wim Bosboom... ...die vroeger in columns vertelde wat we allemaal moesten vinden. Dat vind ik niet meer bij deze tijd passen. U noemt Joost Eerdmans de nieuwe Wim Bosboom? Uh, nou, dat zegt hij zelf. Um, hij wil zelf graag um, opinionated journalism... ...zoals het in de VS heet, hè, Fox News. Um, ja, Ik vind dat we, uh, en nu uitgesproken verdwijnt... Um, ...kunnen we prima de discussie voeren of... of of we nou echt willen dat de publieke omroep weer deze kant uitgaat. En dat is de discussie die ik graag zou willen aanzwengelen. Willen ja. we nou echt weer een publieke omroep die weer teruggaat naar de tijd van de verzuiling? Waarin uh, linkse en rechtse omroepen ons vertellen wat we moeten vinden. Politieke propaganda noemt u het. Is ja, het gewoon dat... niet een beetje winnen aan een nieuw rechtsgeluid op de publieke omroep? Uh, nee, want het idee van die hele profilering is dat. dat uh, het idee was dat iedereen dat weer zou gaan doen. En uh, op dit moment uh, gaat WNL daarin voorop. Um, maar het is natuurlijk een algemene discussie over wat voor publieke omroep willen we hebben. Nou, ik vind dat je van de publieke omroep mag verwachten dat die, wie het programma ook maakt, dat als het een journalistiek programma is, dat het dan ook wel aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. En Bij journalistiek hoort ook gewoon dat je feiten en meningen bijvoorbeeld van elkaar scheidt. En dat je dus als kijker ook weet, oké okay, ik kijk nu naar een journalistiek programma, dat is eigenlijk hetzelfde als bij de kranten. He, dat de Volkskrant en Trouw hebben allebei een verschillend profiel, maar ze voldoen wel allebei aan journalistiek. Nou, dus pluriform mag? Maar het heeft wel zijn grenzen. Ja, en ik vind dat het ook goed is als daar uh, discussie over aangezwengeld wordt. Kijk, het is natuurlijk nooit aan Den Haag om te bepalen... Uh, wat de inhoud van programma's moet zijn. Nou, dat lijkt er wel op. Nou ja, dat, uh, ik ben daar nooit voor geweest. En ik heb dat ook altijd heel erg duidelijk gemaakt. Maar waarom roept hij het dan? het wel mag. Nou ja, ik vind dat we wel die discussie mogen uh, aanzwengelen. Dat uiteindelijk aan Hilversum is om... Uh, om daar met elkaar onderling afspraken over te maken. Maar ik wil wel de discussie aanzwengelen, want ik zou niet willen dat het verder gaat... in de richting zoals die nu wordt ingezet. Hoe ziet u uh, dat eigenlijk voor zich, een journalistiek keurmerk? Dit nou, programma lijkt... is goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van? Ja, nee, kijk, dit, je moet die term keurmerk meer overdrachtelijk zien. Uh, het is meer dat de publieke omroep en de omroepverenigingen...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 waar voldoen eigenlijk journalistieke programma's van de publieke omroep aan? Maar moet die discussie juist eh. niet in Den Haag gevoerd worden... gezien het feit dat het in Den Haag ook gebeurd is... dat uw ex-minister, partijgenoot Ronald Plasterk, dit heeft voorgeschreven? Nou ja, dat, volgens mij heeft uh, die dat niet voorgeschreven. Nou, Den Haag schrijft nooit iets voor. Maar het, is, het klopt dat ook vanuit Den Haag de discussie werd aangezwengeld de afgelopen jaren. En ik heb me daar toen ook steeds in gemengd. En ook steeds gezegd dat dat volgens mij niet de goede kant uh, is. Nou ja, we hebben nu met uitgesproken eigenlijk een soort eerste uh, voorbeeld kunnen zien... van welke kant het dan opgaat. Op meneer Van Dam, het leuke zegt, van Keurmerk terug... is altijd dat kijk, je er uit. zoveel hebt... dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Ja, dat klopt. Kijk, daarom, ik zei al, hè, de term Keurmerk is natuurlijk overdrachtelijk. Het gaat erom dat je met elkaar aftrekt... dit zijn de journalistieke normen die wij handhaven. Ja, maar uh, die Eerdmans, die kan niet, hè? Ja, kijk, er is bijvoorbeeld één goed voorbeeld... dat ik dat nog even af mag maken, hè. Kijk, nee, meneer Van Dam, helaas, de haar. tijd is om. We zijn uitgesproken. Hey, Radio Dat, Dat kerncentrales gevaarlijk zijn, mogen met de dramatische ontwikkelingen in Japan duidelijk wezen. Ondertussen zijn we omringd door kerncentrales. Alleen Frankrijk heeft er al 60. En de regering wil een tweede centrale bouwen in Zeeland. In de studio in Amsterdam zit Peer de Rijk van WISE. Dat is een organisatie die al 30 jaar lang wijst op de gevaren van kernenergie. Meneer de Rijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wereldwijd nemen de protesten tegen kerncentrales toe. Kijk naar de demonstraties in Duitsland en ook de VS. Daar is op hoog niveau Joe Lieberman bijvoorbeeld. Lieberman heeft die discussie aangezwengeld, wordt er gediscussieerd. Maar in Nederland is er nauwelijks reuring over ontstaan. Hoe kan dat? Nou, Het is inderdaad te weinig Het er komt nu wel een beetje op gang. We doen ons best om daar wat verandering in te brengen. Ja, het is natuurlijk heel lang gewoon stil geweest rond kernenergie in Nederland. Grofweg na de ramp in Tsjernobyl 86... Dacht iedereen dat het wel over zou zijn en is iedereen dus zich met andere items uh, bezig gaan houden. Wij zijn het al die tijd blijven volgen. Wij zagen ook wel aankomen dat die discussie zich op een gegeven moment weer zou ont, uh, ontbranden. Ja, en wij doen er deze dagen alles aan om uh, met name in Zeeland, maar ook in het hele land, zoveel mogelijk mensen weer uh, ja, wakker te, worden, te, te, te laten worden. En te wijzen op de mogelijkheden om wat te gaan doen. Maar en, ligt hier uh, geen taak voor grote milieuorganisaties? Ja, vinden wij wel. Ik bedoel, wij, wij zijn natuurlijk ook heel intensief bezig... om, om die weer uh, mee te gaan laten doen. Er is woensdag een, een demonstratie in Middelburg. Nou, tot nu toe roept alleen Wise en het Zeeuwse comité daartoe op. Maar wij willen heel graag dat de grote milieuorganisaties... Uh, zich daarachter gaan scharen, nou, Hoe komt het dat natuur en milieu... en dat je, dat je ook milieudefensie hier nauwelijks over hoort? Ja, dan zou je toch uiteindelijk aan hun moeten vragen. Ja, uh, ze hebben het een beetje al laten al. liggen. Hè. De, de, over het algemeen uh, heerst het idee dat bijvoorbeeld klimaatverandering. een heel serieus probleem overigens hoor. Maar dat dat eigenlijk het enige milieuprobleem nog is wat opgelost moet worden. En dat kernenergie daar uh, ja, een onderschikte rol in speelt in dat hele debat. Uh, wij vinden dat je dat heel goed moet volgen. Uh, wij zien ook alle aanleidingen wat er nu in Japan gebeurt. Dat zijn situaties waar we in principe natuurlijk al 30 jaar voor gewaarschuwd hebben. Kernenergie kan je nooit 100% veilig maken. Uh, wij, ja, wij zien alle reden om ook in Nederland dat debat weer veel scherper te voeren. En vooral om uh, protest te laten zien. Merkt u dat de houding verandert door de gebeurtenissen nu in Japan? Ja, het schuift natuurlijk heel snel. Het verbaast mij enorm dat uh, de regeringspartijen uh, zich tot nu toe nog blijven zeggen... dat ze plannen voor nieuwe centrales uh, blijven steunen. In Zeeland zie je al wel een kleine verschuiving optreden onder de politiek daar. Het is natuurlijk vooral energiebedrijf Delta die dat uh, plan heeft... om twee grote nieuwe centrales uh, te bouwen. Ja, woensdag gaan we natuurlijk ook een dringende oproep doen aan Delta... om af te zien van dat voornemen. Want het, het, je, kan, je kan het gewoon niet maken om nu te denken... dat kernenergie de oplossing voor ons energieprobleem is. Maar minister van de economische Zaken die zijn vrijdag terecht... dat wat er in Japan gebeurt bij ons niet mogelijk is. Wij zitten namelijk niet op een breuklijn. Nee, de, de, de oorzaak van, van de problemen in de reactoren in Japan... kun je je niet gauw voorstellen, tsunami en aardbevingen. Maar wat er daar mis is gegaan is dat de noodkoelsystemen niet werken. En dat blijkt maar al te vaak, ook in westerse reactoren, ook in Europa... Eh, blijkt dat het geval te zijn. En dan gaan we vaak, gaat het net goed, door op tijd ingrijpen... of op tijd aanslepen van noodaggregaten enzovoorts. Maar het is toch ook al een paar keer voorgekomen, een paar jaar geleden in Zweden... dat we langs het randje van de afgrond zijn gegaan. In Frankrijk staan 60 kerncentrales, in België 7, in Duitsland 17... allemaal vlak over de grens een beetje, hè? Ja. Sommige ook verder weg richting oosten. Leven we volgens u nu in Europa op een tijdbom? Nou, dat kan je wel zo zeggen. Kijk, het probleem is de kans op een, op een ongeluk in een, in een westerse uh, moderne centrale... is niet zo heel erg groot misschien. Maar de potentiële gevolgen zijn zo enorm. Ja, dat is fundamenteel onvergelijkbaar met welke andere industriële dan ook. Dus als er dan iets misgaat in de kernstralen, dan zijn de gevolgen zo gigantisch. In Nederland en Zeeland gaat het dan om, om, om een groot ontruimend gebied, waaronder bijvoorbeeld de haven van Rotterdam zou kunnen vallen of de haven van Antwerpen. Dat is onvoorstelbaar als je dat probeert voor te stellen. In Japan zijn ze nu honderdduizend mensen aan het evacueren. Dat is op zich een knappe prestatie, gegeven de omstandigheden daar. Maar probeer dat maar eens te projecteren op, op, op Zeeland. wat zou er echt... in Nederland kunnen gebeuren? Wat zou er in Borselen kunnen gebeuren dan? Nou? Nou, ik, kijk, in Borstel, wat, wat natuurlijk altijd kan, wat heel, wat je, als je alle ongelukken en incidenten in kernstralen analyseert, dan heeft het heel vaak te maken met menselijk falen of mismanagement of gewoon fouten in het beheer. Um, en, en dat zou in theorie natuurlijk ook in Borselen, ook daar kan de, om wat voor reden ook de stroom uitvallen. Dan zijn ze afhankelijk van noodkoelsystemen. Als die vervolgens er niet blijken te zijn, zoals maar al te vaak, uh, in, nogmaals, ook in Europa voorkwam en in Japan dus ook voorgekomen is. Ja, dan, dan heb je maar heel beperkt tijd om dat op te lossen. In Zweden hebben ze het uiteindelijk uit een nabijgelegen dorp... een noodaggregaat moeten laten aanrukken in tien minuten tijd... om het net op tijd nog de controlezaal van de elektriciteit te voorzien. Dan kan je niet, dat zou je van tevoren niet bedenken dat dat kan. Maar toch bleek het zomaar te kunnen. In Japan is natuurlijk de tsunami en de aardbeving de, de eerste aanleiding. Maar als vervolgens blijkt dat die noodaggregaten of er niet zijn of gewoon allemaal kapot zijn. Ja, daar hadden ze in Japan natuurlijk ook van tevoren... nooit kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Naast nou is de woensdag uh, die demonstratie die u georganiseerd heeft... Uh, tegen de bouw van die tweede kerncentrale in Zeeland. Kunnen we nog meer acties verwachten? Nou, Wij doen ons best. Op uh, www.tegenstroom.nl kun je een beetje op de hoogte blijven. Uh, we richten ons nu vooral op woensdag. Uh, een demonstratie in Middelburg. Maar absoluut gaan we natuurlijk ervoor zorgen dat meer organisaties gaan roeren... en dat het verzet weer wat breder wordt. Greenpeace bijvoorbeeld. Waarom doet die niet mee? Ja, dat zou je ook aan hun moeten vragen. Ik, ik hoop heel erg dat ze alsnog Dat nee, heeft hij ze zo aan... zonder twijfel gevraagd natuurlijk. En wat is het antwoord? Nou, dat ze nog aan overwegen zijn. Ik hoop dat ze die overweging ja, snel afmaken. Ja, misschien vinden ze het te snel. Ik weet het niet. Ik ken hun overweging niet. Ik hoop erg dat ze alsnog aanhaken. Want we hebben de grote organisaties hard nodig op dit moment. Uh, verwacht u dat er nu wel mensen vooruit uh, de stoel komen? ja nou, wij krijgen natuurlijk wel ongelooflijk veel reacties. Het stroomt bij ons binnen van mensen waarvan we al heel lang niet hebben gehoord. Of nieuwe mensen, ook jonge mensen gelukkig, die zeggen van ja, we moeten nu toch wel wat gaan doen. Heel veel mensen geloofden eigenlijk niet dat Delta echt twee nieuwe kernstrales wil gaan bouwen. Dat is toch heel reëel. Ik weet niet hoe ze er op dit moment overdenken. Waarschijnlijk houden ze zich even een paar weken koest. Maar het is toch heel reëel dat ze dat willen. Daar zijn ze al ver mee in de procedures. Dus gelukkig komen nu uit het hele land wel reacties van mensen... die zeggen, laten we, we moeten weer wat gaan doen. En dat moedigen wij erg aan. Ook decentraal, maar ook aanstaande woensdag met elkaar in Middelburg. Peter Rijk van Wise, hartelijk dank. We gaan uh, luisteren naar een vijfkoppige band, uit Dublin, die heette The Thrills. En er komt een hit van een album, So Much For The City. Dat is trouwens ook een hit geweest, So Much For The City. En nummer 1 in, in Ierland. En dat album stamt uit 2003. Hier is Big Sur. Hoe dat begint zacht. We zingen Big Sur en dat is een uh, prachtig natuurgebied waar zo'n 1500 mensen wonen. En voor de rest alleen maar schitterend uitzicht over de zee. Ja, over de zee heb je nu ook andere associaties. De FN. Als ze naar Nederland zijn gekomen om te gaan uh, werken, dat prima. Maar als ze geen werk meer hebben, moeten ze teruggaan naar Polen. Ja, moeten ze teruggaan? Ze mogen toch gewoon blijven? Ze mogen alleen maar blijven als ze inkomen hebben. Als je geen inkomen hebt, mag je hier niet in Nederland blijven rondzwerven. Dan krijg je allerlei problemen. Mensen die op een bankje in het park slapen. Mensen die in de maatschappelijke opvang zitten. Mensen die misschien in de verleiding komen op, op criminele manier aan hun geld te komen. Maar dat is de bedoeling niet. Je mag hier zijn om te werken en geen werk terug. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken vorige maand in het NRS Journaal. Het kabinet wil werklozen uit Midden- en Oost-Europa uitzetten. Maar de vraag is, is dat wel nodig? De Erasmus Universiteit brengt de situatie van moedlanders, dat zijn migranten uit Midden- en Oost-Europa, in kaart. Na rapporten over Rotterdam en de regio Breda-Moerdijk verschijnt vandaag een rapport over Den Haag. Bij mij in de studio socioloog Godfried Engbersen, hij is een van de onderzoekers. Meneer Engbersen, goedemorgen. Goedemorgen. U bekeek de situatie van Polen, Roemenen en Bulgaren in Den Haag. Kunnen die gezien worden als één groep? Nee, het gaat om een heel gedifferentieerde groep. Je moet zich voorstellen, er zijn mensen die werken in de land- en tuinbouw... bijvoorbeeld in het Westland. Maar er zitten ook wat we tegenwoordig noemen de highly skilled... de kennismigranten. En er zit ook een groep bij die niet werk, maar ofwel wel werk, maar vooral actief is in de informele economie. Dus je ziet een heel divers plaatje, zou je kunnen zeggen. En dat is dus heel erg lastig om daar eenduidig beleid op te gaan maken, neem ik aan. Dat is heel ingewikkeld. En hè, wat, je, wat je nodig hebt, om het op een duur woord te zeggen, een soort gedifferentieerd beleid. Je moet rekening houden dat er een groep is die heel kort in het Westland werkzaam is. Bijvoorbeeld voor een paar maanden. Maar je hebt groepen die een paar jaar in Nederland verblijven. En je hebt groepen die ze gaan vestigen. En, de, en de, wat je nu ziet, is dat de gemeente worst in zekere zin met dat vraagstuk. Van hoe zorg je nou dat die, die grote groep, die of heel tijdelijk in Nederland verblijft... of langdurig in Nederland verblijft, hoe je die zeg maar, inburgert in zo'n gemeente? U hebt die groepen dus uh, Polen, Bulgaren, Roemenen onderverdeeld. In ja. vier groepen. Welke groep levert nou de meeste problemen op? Nou ja, er is één, één groep die, uh, die moeilijk aan de slag komt. En het is een groep, uh, dat zien we met name bij de Bulgaren... Ja, die hebben een werkvergunning nodig om in Nederland te, te mogen werken. Sommigen hebben geen werkvergunning, komen toch naar Nederland toe... en proberen zeg maar, ja, geluk te beproeven. Slagen er niet in om aan een baantje te komen. En die, Het is die groep die in die informele economie zit. Dat is een probleemgroep. En een tweede, het heeft te maken met, met de tijdelijke arbeidskrachten. Nou, als op een gegeven moment het, het werk ophoudt... dan houdt in Nederland vaak ook de huisvestings op. Dat is vaak aan elkaar gekoppeld. Nou, daar zit als het ware een probleem dat sommigen dan dakloos worden. Dat speelt met name in Den Haag. Daar zijn werknemers verantwoordelijk voor. De werkgevers zijn, zijn in Sorry, Nederland. Werkgevers. De werkgevers zijn in Nederland verantwoordelijk voor de huisvesting. En vaak wordt het dan uitbesteed in allerlei uitzendbureaus. En zoals gezegd. Vaak gaat, het merendeel van die mensen hebben hier een tijdelijk contract. Op een gegeven moment houdt dat arbeidscontract op, en ook de huisvesting. Wat je dan overigens ziet, is het merendeel braven naar huis gaat. Dus de, de, de, de uitspraken van kamp zijn overdreven. En dat hebben we ook gezien in landen als Ierland en Engeland. Want daar zijn ze allemaal eerder naartoe getrokken. Als het op het moment dat het de banen ophoudt. En we weten, en dat geldt ook voor Nederland... ze hebben amper toegang tot de sociale zekerheid. Niet tot de bijstand. Je hebt geen werk, geen uitkering. Dan gaat verreweg de meerderheid... die pakt zijn koffers en vertrekt richting huis. Wat we wel zien en dat speelt met name in Den Haag, is er een groep... die in dat circuit terechtkomt. Maar dit is een bescheiden, een heel bescheiden club. Nou, groep. als ik de wethouder erover hoor, van uh, PvdA, Maxim Noorden, dan Marnix Noorden, dan uh, denk ik aan hele andere getallen. Hoe groot is dat uh, getal dan van Polen, Roemenen of Bulgaren... die daar in die daklozenopvang terechtkomt? Nou ja, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. We zijn overigens zeg maar, nog een apart onderzoek daaraan aan het doen... Ik kan er nog geen exacte gegevens over presenteren... maar dan praat je eerder, als je nu kijkt naar de registraties van de gemeente... over honderdtallen. En op de schaal van Nederland is dat een non-probleem. Op de schaal van Den Haag is het ook een non-probleem... maar in de Schilderswijk, in bepaalde buurten, kan het voor overlast zorgen. En dus ik deel dus ook de zorgen van, en in zin ook van de minister en van de wethouder... dat je dat niet moet verwaarlozen... Maar ja, u moet zich rekenschap geven. We hebben nou zo'n kleine 200.000 uh, moelanders in Nederland... die heel belangrijk zijn voor allerlei hoeken en gaten van onze economie. We moeten over de, oppassen om zeg maar, de problemen van een kleine groep... als het ware te generaliseren naar de hele groep. Maar in, op specifieke locaties, uh, bepaalde buurten in Den Haag... zorgt het voor overlast. Dus het nou, het dan moet je, daar moet je iets op verzinnen natuurlijk. Ja, en vicepremier van Hagen heeft het... Uh... Over een ander soort overlast. Omdat ze ja, kennelijk uh, denken aan dronken Polen en uh, meer van dat soort zaken. Ja. Is dat ook een non-probleem? Nou, ik zou zeggen van het, het is. Het is kijk, er wordt fors gedronken. Er is een, zo er is een groep. Met name dat heeft u de... onderzocht dat er fors gedronken wordt. Mm. Nou ja, het is, dit is interessant. We hebben dat inderdaad. Nou ja, we hebben het. Dat... We hebben deels meegedronken, maar deels ook gezien. Moet je eens onderzoeken, he? Je moet van nog participerende onderzoeken. Vooral bij deze groep, omdat ze niet geregistreerd staan. Dus je kan geen steekproef trekken. Dus je moet inderdaad naar de polenhotels, je moet naar de, de pensions om met ze te spreken. Het is duidelijk dat ze een bepaalde drankcultuur met zich meebrengen. En het is ook duidelijk dat het in het weekend in Den Haag tot overlast kan zorgen. Maar opnieuw, voor het merendeel zit thuis en drinkt te veel, maar heeft niemand last van. Maar. Het, in, in specifieke wijken is het een reëel probleem. En het is ingewikkeld om daar, om, om daar op korte termijn ook iets te doen. Het, het, het vergt ook een inspanning, zou ik zelf zeggen, van de Poolse gemeenschap, ook de Poolse kerk, de Poolse organisaties, om er iets aan te doen. En het is te makkelijk om te zeggen, het is een non-probleem, maar het is, het is zeer te lokaliseren. En dan zijn het natuurlijk weer die wijken die het toch als verduren hebben. Precies. En, uh, hè, dus overigens over wijken met een zekere geschiedenis waar, waar ook drankgebruik ook in het verleden voorkwam natuurlijk, maar ook hier gaat het om zeg maar, bescheiden aantallen, maar op die, die soms de draagkracht van een wijk te boven kunnen gaan. Nou ja, over dat hele vraagstuk, daar zullen wij later over publiceren. Maar het is, het is ja, lokaal een reëel probleem. Het geldt zelfs ook voor, voor, voor, bekleine, voor, voor kleine dorpen of agrarische gemeenschappen waar het zich afspeelt. Maar op het geheel van, zou je kunnen zeggen, die groep die hier zit en die is werkzaam, is niet land- en tuinbouw, maar ook. Het Haagse rapport laat bijvoorbeeld zien dat 20 die is ook werkzaam bij internationale organisaties... op de universiteit, als middelbare schoollieraar. Dus op het geheel van die groep is het een, een bescheiden probleem. Wie wil reageren op dit onderwerp verwijs ik graag naar de website gids.fm. Een andere reden om deze mensen uit te zetten... is het feit dat ze een onredelijk beroep zouden doen op onze sociale zekerheid. Ja. Doen ze dat ook? Nou, Ik heb dat zo goed en zo kwaad als het gaat uh, uh, proberen te onderzoeken... Um, het is misschien toch wel interessant om een aantal cijfers te noemen. He, dus de cijfers voor bijvoorbeeld van een gemeente als Rotterdam... waar veel van die moelanders naartoe gegaan zijn. Daar bleek dat uit de cijfers van begin 2010... dat 44 moelanders een beroep hebben gedaan op de bijstand. Nou is het aantal, De clientele van Rotterdam is 30.000. Uh, dezelfde cijfers van, van Den Haag laten zien dat 25 een beroep gedaan hebben op de bijstand. Daar kunnen overigens Polen zitten die al, al decennia in Nederland verblijven. En hoe komt dat nu? Dat komt omdat wij in de afgelopen jaren... dit toegang tot de bijstand hebben aangescherpt. Het is heel ingewikkeld om zomaar een uitkering te krijgen. Je moet geworteld zijn in Nederland. Je moet er een aantal jaren gewerkt hebben. En het betekent dus ook dat uh, diegenen die werkloos zijn... en een aantal jaren gewerkt hebben... die komen in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dan moet je voor een lange periode substantieel gewerkt hebben. Merendeel is nog niet zo lang in Nederland. Kun ik nu een beroep doen op de bijstand? Nee. Het is ook interessant, bijvoorbeeld, een ander gegeven is in het Westland. Daar werken 7000 Moerlanders. We hebben dus uitgezocht, zijn er nou mensen die een aanvraag gedaan hebben voor een bijstandsuitkering? Ja. ja, dat bleek. Het waren er twee en die waren ook nog eens een keer afgewezen. En dan praat ik wel over cijfers van ruim een jaar geleden. Betekent... Dus de politiek maakt tam-tam om niks. Ja, dit is echt een, een, een, een non-probleem. Je zou kunnen zeggen, uh, ze hebben ook geen toegang tot de corporaties... Tot de, tot de sociale huisvesting. Behalve dan bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg... waar toch huizen leeg staan uh, en die opengesteld worden. Je zou kunnen zeggen, je ziet dat sommigen ervan... Toe, uh, een beroep doen op die dakloze voorzieningen. En dat is opnieuw een bescheiden groep. Dus dat hele beroep op zeg maar, publieke voorzieningen... is, zoals het zich nu laat uitzien... Relatief bescheiden. En ze zijn belangrijk voor onze middenstanders en voor de rest van de economie. Ja, ik zou dus zelf. Je ziet dat ze duidelijk voorzien in bepaalde tekorten. En Den Haag is evident als het gaat om een van de, onze agrarische sectoren, een van de belangrijkste sectoren van onze Nederlandse economie. Maar je ziet het, tot voor kort was de bouw, dat is natuurlijk afgelopen. Maar je ziet ook nog een aantal andere sectoren, en zoals gezegd ook in het wat hogere segment. En ik denk dus dat de zorgen dat die, dat die uh, reëel zijn als het om die kleine problematische subgroepen gaat. Uh, bijvoorbeeld ook die Bulgaren die laaggeschoold zijn... Uh, geen voet aan de grond krijgen op onze arbeidsmarkt. Maar ik vind ook dat je daar wat aan moet doen. Maar die ik, krijgen geen sociale zekerheid. Die gaan er, naar, de, naar de daklozenopvang. Ja, en ik vind ook dat, je, dat het terecht is dat die, dat die, dat die gemeenten... vervolgens nu ook, die daklozen, het ook strenger zijn in die daklozenopvang. En dat men ook nadenkt over een terugkeerbeleid als het gaat om die groepen. Maar nogmaals, het gaat om bescheiden aantallen. En die krasse taal die uh, minister Kamp van Sociale Zaken uitslaat of bezigt, heeft dat te maken met xenofobie? Is het achter ze aanlopen of wat is het? Nou, ja, dat, zou, dat, dat, dat is misschien net in de een straat te ver. Maar ik. Kijk, het is duidelijk dat er zorgen bestaan om, om zeg maar de, de bijverschijnselen... van deze nieuwe arbeidsmigratie. Het is ook evident dat zeg maar die zorgen dat men die niet exclusief. Uh, wil laten, wil, wil laten, als het ware, he, dat, die, dat die als het ware alleen maar gereserveerd zijn door een partij als de PVV. He, het, is, het is duidelijk dat, je, dat men in, die, in dat debat uh, ook het voortouw wil nemen. En nogmaals, ik vind het terecht dat Noorder als wethouder van de gemeente Den Haag opkomt voor, voor zijn wijkbewoners in de Schilderswijk of in Laakkwartier. Ik vind het ook terecht dat, dat, dat, dat Kamp iets zegt over, over, over het fenomeen van werklozen. Maar het nevenverschijnsel is dat je te grote uitspraken doet... terwijl de merendeel heel goed werkt. En dat, dat kan niet werken. Als er sprake is echt van een kansloze situatie... mensen die geen werkvergunning hebben, die geen baan hebben... geen dak boven hun hoofd... dan moet je gaan werken met uh, omzichtigheid... hoor ik u min of meer zeggen, aan een beleid tot uitzetting. En voor de rest stimuleren ze hier de economie. Ja, en gaan ze vanzelf terug. Blijft u zitten, want ik praat zo meteen nog even met u verder. In het tweede half uur van de gids.fm... De wereldontvanger die afstemt op Argentinië, want er is een nieuwe Abu Ghraib. En daarin buigt Charles Bormans zich over de beste dagbladadvertenties. De hoofdpunten van het nieuws worden gelezen door Derold Megens. Radio 1, het NOS-journaal. In het noordoosten van Japan wordt de omvang van de verwoestingen steeds meer duidelijk. Veel plaatsen langs de kust zijn volgens reddingswerkers volledig verwoest. In de regio Miyagi zijn vandaag 2000 lijken gevonden. Turkije is tegen militair ingrijpen in Libië. De Turkse premier Erdogan heeft zich uitgesproken tegen buitenlandse interventie. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er een vliegverbod boven Libië wordt ingesteld. Frankrijk probeert andere landen over te halen om mee te werken aan zo'n vliegverbod... om een einde te maken aan de bombardementen door het leger van Gaddafi. Korpschef Pauw van de politie Rotterdam wil dat elke Nederlander DNA afstaat. Volgens Pauw kunnen er op die manier meer misdrijven worden opgelost. Privacy is volgens hem ondergeschikt aan het opsporingsbelang. In Irak zijn bij een zelfmoordaanslag op een legerbasis zeker tien doden gevallen. En bijna dertig mensen raakten daarbij gewond. Een zelfmoordterrorist reed bij Baghdad met zijn auto een militair complex op. Die auto ontplofte naast een gebouw met daarin tientallen militairen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vara Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog. We kennen de beelden van gevangenen die vernederd worden. Vooral van de Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad. Maar Argentinië heeft nu zijn eigen variant. En we bezoeken de Limes, oftewel de meest noordelijke Oud-Romeinse grens. 2000 jaar geleden was dat. En nu een weg die bijzondere culturele plekken met elkaar verbindt. Hier zit nog altijd socioloog Godfried Engbersen... die onderzoek deed naar de situatie van migranten uit Midden- en Oost-Europa... naar Polen, Roemenen en Bulgaren. En de Bulgaren, dat is echt de, de, de meest kansloze groep, heeft ja. u net uitgelegd. Ja. Nou Zegt iemand, Willem de Beer uit Bergen-op-Zoom... de problemen zijn soms niet zo erg als ze worden voorgesteld... maar bij mij op het vakantiepark zitten hier tientallen Polen... s'avonds in een huisje te drinken. Voor ons zijn die problemen er wel degelijk. Ja, maar ik denk dat die meneer dus helemaal gelijk heeft. Dus de, de, die moelanders hebben zich niet uh, zeg maar, gelijkmatig verspreid over Nederland. Die zijn in bepaalde regio's, in bepaalde steden gaan wonen. En nou, je moet je voorstellen, er zijn een kleine 200.000. Dus die moeten ergens gehuisvest zijn. En wat je nu ziet, is dat allerlei vormen van geïmproviseerde huisvesting. In die, in, die, in die bungalows bijvoorbeeld. En iemand die daar een, ook zijn, zijn bungalowhuis ernaast heeft zitten... die heeft natuurlijk te maken met overlast. En de grote opgave zal zijn, denk ik, de komende decennia... wanneer we die, zeg maar, die arbeidstekorten hebben... en we hebben toch arbeidsmigranten nodig... om een, om een antwoord te formuleren op het huisvestingsvraagstuk. Want je ziet nu dat uh, deels... zie je werkgevers allerlei uh, de zakenbouw, bijvoorbeeld Polenhotels. Maar de huisjesmelken spelen ook nog een hele belangrijke rol... in het opvangen van die groep. En ook Daar de heeft u ook maatregelen tegen aangekondigd. Hè? Ja, en ik denk dat dat goed is uh, tegelijkertijd... Moet je ook een alternatief hebben. Want stel nou dat je dat in Rotterdam Zuid of in, de, in, in, in bepaalde wijken in Den Haag, dat, dat dat afgekapt wordt, die vormen van huisvesting. Ja, dan, zal je, dan zullen ze ergens anders gehuisvest moeten worden. Dus het is, we zijn toch enigszins weer overvallen door de omvang van die arbeidsmigratie. En uh, wat je nu ziet is dat grote gemeenten, kleine gemeenten, allerlei allemaal proberen, manmoedig om oplossingen te bedenken, om die groep te huisvesten. Uh, Onderwijs te regelen indien ze hun kinderen meenemen. Er is ook een groep die blijft. Nou, dat, dat is, een, is een nieuw vraag. Hoe groot is die groep die blijft? Dat vraagt Hanna van Beek uit Arnhem. Ik, ik heb zelf als, zeg maar, als een soort toverformule of vuistregel: dat een derde blijft heel kort of 1, 2 jaar. Een derde, zeg maar tot vijf jaar. Uh, en, een, en een derde. Die, die, die, die, die, die weet het niet. En de, de grootste vraag zal zijn, wat doet de groep die het niet weet? Ik vermoed eerlijk gezegd dat een derde ongeveer zal blijven. Dat is mijn eigen inschatting. En ook de cijfers van het CBS wijzen in die richting. En dat betekent dus dat die Polen, Boegaan en Roemenen... meer gaan lijken op wat we geweten hebben van de Spanjaarden en de Italianen. Die dus ook arbeidsmigranten waren aan teruggegaan. En veel minder op de Marokkanen en Turken. Dus mijn, waar, mijn, mijn inschatting is dat een merendeel terug zal gaan. Enig idee hoeveel Polen er zijn gebleven hier in Nederland. nadat ze in de Limburgse. De Belgisch-Limburgse mijnen ook gewerkt hebben. Dat zijn hele kleine. Dat zijn toch kleine. Dat zijn kleine gemeenschappen. We, we Nederland kent niet de Italiaanse of de Poolse gemeenschap. zoals ze nog enigszins in België kennen. Ook daarvoor geldt. Het merendeel is teruggegaan. Waarom? Je moet je voorstellen dat het merendeel van die Polen. ook relatief goed opgeleid is. Die heeft hier een tijdelijk baantje. verdient relatief goed. Maar op het moment dat in het thuisland het wat beter gaat. en men terug kan naar de familie dan zie je toch dat men die afweging maakt en teruggaat. Het is die groep die erin slaagt een goede en stabiele baan te krijgen in Nederland. En daarvoor is het natuurlijk lucratief om te blijven. Meneer Kort, weer een rapport? We blijven eraan werken. Hoe gaat dat heten? Nou ja, wat, wat het, het, het rapport zal zijn... er is een beroemde, er is een beroemde studie in, de, in mijn vakgebied de sociologie... over de, de, de, de, de Poolse boer. En het gaat over de migratie van Polen naar de Verenigde Staten... En ik zal, het zal niet de Poolse boer heten, dit, deze studie, maar het zal de, de, de Poolse arbeider heten. En het zal met name gaan over de nieuwe patronen van migratie. Dat we dus naast zeg maar, de vestigingsmigratie allerlei nieuwe vormen van panelmigratie krijgen vanwege de open grenzen. Socioloog Gottfried Engbessen, die onderzoek deed naar de situatie van migranten uit Midden- en Oost-Europa. En hij is werkzaam aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hartelijk dank voor de komst. Dank u wel. Vara. De Gids.fm. De Wereld Ontvangen. Met Willem van ten Noot, Willem Frank. Ja, als ik Abu Ghraib zeg, uh, wat zeg jij dan? Dan moet ik onmiddellijk denken aan die gevangenis in Irak natuurlijk. Hè. Dat was de Abu Ghraib gevangenis. Daar werden gevangenen op een schandalige manier behandeld door een bewakers. En die hebben dat ook nog uh, vastgelegd. Nou ja, die maakten er ook nog uh, foto's van. En dat uh, ging uiteindelijk de wereld over. Nou, Argentinië kent nu een schandaal dat wel erg lijkt op Abu Ghraib. De argeloze Argentijnen die, uh, die vorige week naar de tv zaten te kijken... naar het avondjournaal, naar Vision Chat... die werden getrakteerd op soortgelijke beelden... maar dan uit de Argentijnse Mendoza-gevangenis. En het journaal uh, toonde een video van een gedetailleerde die zit op zijn knieën, en zijn armen zijn op zijn rug gebonden en hij is omringd door bewakers. Los apremios contra reclusos in la cárcel de San Felipe in la provincia de Mendoza son contundentes en muestran een totale impunidad por parte ja, die gedetineerde die zit in één gekrompen zit daar op de vloer. En één van de bewakers die schopt hem een aantal keren tegen zijn ribben. En de nieuwslezer die vertelt dat het hier gaat om de San Felipe-gevangenis... in de provincie Mendoza. Dat is ongeveer duizend kilometer ten westen van Buenos Aires. Hè, dus tegen de Chileense grens aan. En daar heerst volgens het Argentijnse journaal... een cultuur van totale intimidatie en geweld. En dat wordt geconcludeerd op basis van het ene filmpje? Nee, er zijn, er zijn nog veel meer video's. De, de hele maand eigenlijk lekker er steeds meer van die, van die video's uit. Dus ook... Vorige week en het, het journaal toonde ook beelden van, uh, van naakte gedetineerden die van onder de douche vandaan komen. Je ziet een soort van binnenplaats van die gevangenis. Uh, rennen ze over die binnenplaats richting hun cellen? Que se en el penal de San Felipe ja, de gedetineerden worden opgejaagd. Je ziet die bewakers, die hebben uh, metalen staven vast. Dat lijkt een beetje op, uh, op, op stokken, of het kunnen ook uh, ja, golfclubs zijn, website, bijvoorbeeld. Yeah? Ja, en, uh, en als iedereen dan weer opgesloten is... dan zie je die bewakers zo langs de camera lopen. Dan kijken ze ook in de camera. Ze zwaaien een beetje, en ze lopen te lachen, hun duimen gaan omhoog. Kortom, het lijkt erop alsof ze heel tevreden zijn. Ja, dus de bewakers zelfs. wisten dat ze werden gefilmd? Ze wisten dat ze werden gefilmd. Die heeft die opname gemaakt? Dat dan? was één van die bewakers... En en hij maakte die, die filmpjes maakte die met zijn mobiele telefoon. Maar heeft hij die filmpjes gelijk naar het journaal? Ik kan me dat niet voorstellen. Nee, die bewaker, uh, Daniel Perron heet hij, zijn naam is bekend... Uh, die ja, was zo stom eigenlijk om zijn mobiele telefoon met al die filmpjes erop... die was die ergens in die gevangenis verloren. En een, uh, een familielid op, op bezoek bij een, uh, bij een gedetineerde... die vond die telefoon Ja, en uh, dan kwamen die filmpjes uh, tevoorschijn en die heeft ze naar buiten gesmokkeld op de telefoon. En die heeft, heeft ze naar een, uh, naar een advocaat gebracht, een mensenrechtenadvocaat Diego Lavado. Hij is van de Mensenrechtenorganisatie. Die Lavado die heeft de media opgezocht en hij heeft ook uh, belastend materiaal naar de Argentijnse justitie gestuurd. En is justitie in actie gekomen of niet? Uh, ja, uh, die, die eerste beelden die kwamen dus vorige maand naar buiten en toen uh, had je de uh, minister van Justitie, Mario Adaro. Die was meteen heel doortastend en hij zei dat de bewakers, de folteraars, noemde hij ze, hij zou ze laten vervolgen. Así como nuestro gobierno, con la ley en la mano, ha perseguido torturadores de la dictadura, con la ley la mano, vamos a perseguir a los torturadores de la Ja, de minister zei ook dat het ging om een, om, een, om een incident, eigenlijk een geïsoleerd geval. Maar al snel verschenen dus meer van die video's van mishandelingen in die gevangenis. En die advocaat Lavado, die had op de telefoon van die bewaker in totaal 400 filmpjes gevonden, met veel belastende filmpjes. En de man uh, die dus in elkaar werd getrapt, die gedetineerde uit die eerste video, uh, William Vargas, uh, die legde een belastende verklaring af. En volgens hem was er heel veel mis in de gevangenis en gingen de bewakers constant over de schreef. En hoe heeft de minister van justitie hier vervolgens weer op gereageerd dan? Nou, wel met harde maatregelen. Er zijn uh, zeven bewakers opgepakt. Uh, zes van hen worden vervolgd wegens marteling en daar staan in Argentinië staan er zeer zware straffen op. Je kunt daar 8 tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen. En bewaker nummer 7, die wordt verdacht van valsheid in geschriften. Want hij zou geknoeid hebben met allerlei papieren. Euh, bijvoorbeeld met de dagrapportages. En ja, er zouden verschillende gedetineerden... die zouden zodanig zijn toegetakeld... dat ze soms wekenlang in het ziekenhuis lagen. En bewaker nummer 7, die zorgde er dan voor... dat dat allemaal buiten de boeken bleef. Is hiermee naar de kous af of is er meer aan de hand... in de Argentijnse gevangenissen? Nou, volgens advocaat Juan Carlos Valente... zijn zijn de wantoestanden zoals in deze Mendoza-gevangenis zeker geen uitzondering. Hij werkt voor een onafhankelijke commissie die regelmatig gevangenissen bezoekt om de leefomstandigheden te controleren. We hemos tenido quejas de algunos malos tratos, es una situación que se ha dado, también no solo por el hecho puntual de lo de San Felipe, sino también en algunas otras unidades. Ja, die advocaat, Juan Carlos Valente... die krijgt van gedetineerden uit het hele land klachten... over mishandelingen door bewakers. Zouden vooral ook heel veel uh, overvolle cellen zijn... en daardoor ook veel geweld tussen gedetineerden onderling. Dus als je, als je die advocaat, die Valente, zo hoort... dan zijn er nog wel veel meer. Of misschien nog wel veel meer van dit soort... Abu Ghraib-achtige toestanden in de Argentijnse gevangenissen. Willem Frank Tenno, dank je wel.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 De Gids. Staatssecretaris Halber Zaalstra van Onderwijs en Cultuur neemt voor 1 april een beslissing over de Nederlandse locaties die voorgedragen worden voor de Werelderfgoedlijst. De oude Romeinse grens, de Limes, moet daar absoluut op komen te staan... vinden de provincies en gemeenten. Verslaggever Jan Peels zit hier bij me. Je bent gaan kijken op die grens. Waar loopt die precies, Jan? Ja, die loopt eigenlijk dwars door het land heen. Als je bij de kust in Leiden begint, dan via Bodegraven, Utrecht, Arnhem... ...dan uh, richting Zevenaar en dan zo door Duitsland... ...en uiteindelijk ook door heel Europa heen. En nou zijn die Limes natuurlijk niet de enige locaties die worden voorgedragen... ...mogelijk worden voorgedragen voor de werelderfgoedlijst. Mm -hmm. Want er buigt zich een speciale commissie over... ...die ook andere plekken heeft voorgedragen. Welke bijvoorbeeld ja, dat klopt. Dat zijn, dat, die, die commissie, dat is de commissie herziening voorlopige lijst werelderfgoed. Het is een hele mond vol. Die heeft negen plekken aangewezen, waaronder onder andere de maatschappij van weldadigheid in Veenhuizen. Het planetarium in Vraninger, het sanatorium hier in Hilversum. En ook onder andere de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Maar de Limes, die stond toen nog niet tussen die voordrachten. En waarom nu dan wel? Ja, de werelderfgoedplek, dat is meer dan alleen maar een naam op een lijstje. Daar hoort ook een hele organisatie achter te zitten die opkomt voor die speciale plek. En op het moment dat die speciale commissie bezig was. Toen was ja, die organisatie rond de Limes nog helemaal niet goed geregeld. Nou, ondertussen hebben die provincies en de gemeenten dat wel goed geregeld... en de staatssecretaris in een brief gevraagd... om de Limes toch op te nemen in die voordracht. En ja, dat is nu dus zover. Mm -hmm. Op 1 april komt dus dan die beslissing. Nou, om eens te kijken naar het historisch belang van die grens... ben ik met archeoloog uh, Erik Graafstal naar de Hoge Woerd bij Utrecht gegaan. En daar, midden in een wijk, nieuwbouwwijk, heb ik gevraagd... om ons even mee te nemen, zo'n 2000 jaar... Geleden, wat daar gebeurde? Uh, nou, 200 meter verderop lag een Romeins fort. Er zaten 400 soldaten. Eromheen lag een agglomeratie. Een, een groot uitgestrekt dorp waar vrouwen en kinderen... en uh, kroegbazen, handelaren woonden. Uh, het was een dorp aan een rivier. Hè, vlak Hiervoor liep de rivier. de rivier voor ons neus. Het uh, rivier van 70 meter breed. Een zijtak van de Rijn... Uh, de Romeinse grens, dat was feitelijk, fysiek was dat die rivier... die werd door de Romeinen als grenslijn aangehouden. En uh, ja, dat, dat was één zo'n plek, uh, uh, op deze plek, maar dan twintig daarvan in Nederland. Want twintig forten uh, langs de Rijn belichaamden eigenlijk de grens in Nederland in die tijd. De Limes. De Limes, zoals die wordt genoemd. Latijns woord voor grenslijn, onder andere. Uh, ja, en de Hoge Woerd is één van die twintig plekken. Nou, is in Duitsland en in Engeland en zo... daar staat die Limes al op de lijst van het werelderfgoed... daar zijn nog echt stukken terug te vinden. In Nederland, is daar nog iets te vinden? Um, nou, dat, dat zet ons natuurlijk op achterstand. Hè. Als je in Noord-Engeland gaat wandelen... dan struikel je letterlijk over Hadrian's Wall, de muur van Hadrianus. Ook in Zuid-Duitsland is veel van de Limes zichtbaar... Uh, in Nederland is dat veel minder. In Nederland zitten uh, veel van de archeologie überhaupt onder de grond. We hebben in Nederland van, van oudsher natuurlijk heel weinig steenbouw gekend. Dus de Nederlandse archeologie is, is vaak heel erg weinig tastbaar. Uh, tegelijkertijd is dat ook een kwaliteit van de Nederlandse archeologie. Want in diezelfde rivierbedding waar we het net uh, over hadden... daar hebben we bij een opgraving twee jaar geleden wel eventjes een Romeinse punter... Een Romeins zwaard, een complete Romeinse lans gevonden. Allemaal bewaard ondergrondwater. Dat is een unieke kwaliteit van Nederland. En zo ligt er nog heel veel dus onder de grond. Die uh, rivierbedding hier voor dat fort, dat is een, een stortplaats. Een afvalplaats waar je het complete dagelijks leven van de Romeinse soldaten terug kan vinden. Daar liggen uh, schoenen, schrijfplankjes, uh, houten voorwerpen, noem maar op. Dat ligt daar gewoon allemaal bewaard in de Nederlandse klei. En wat eigenlijk de bedoeling is, het moet op die lijst komen. Maar verder moeten we er eigenlijk ook niet aankomen. Ja, dat is het dubbele. We willen aan de ene kant heel graag laten zien... al die schatten die in de bodem zitten. Tegelijkertijd is die bodem een, een bewaarplaats voor dat bodemarchief. Door er juist niet aan te komen, bewaar je het voor volgende generaties... Ja. die het misschien makkelijker kunnen onderzoeken. Makkelijker, beter ook. Ik bedoel, onze onderzoekstechnieken nemen nog steeds toe. Een decennium geleden deden we nog weinig met DNA-onderzoek. Nu gebeurt dat wel aan de hand van skeletresten. Dus wie weet wat een volgende generatie allemaal kan... Het kan niet zo zijn dat wij nu in één generatie alles weggraven en Precies. de toekomst... Dat is een stelletje barbaar, ja. daar de boel een beetje overhoop gooien. Precies, ja. Steken even een, een nieuw aangelegde rotonde over. Richting Castellum uh, Hogewoerd, waar wat Romeinse tekens in uh, twee uh, zuilen zijn uh, gekrast. Hier is wel iets te zien hè, van wat er vroeger was. We staan eigenlijk hier pal op de, op de lijn van de Romeinse weg... die uh, uh, aan de noordkant het Romeinse fort verliet... Je ziet hier een paar honderd meter voor je liggen. We hebben hem verhard met dakpanpuin, Zoals het ook blijkens opgravingen verderop in de Romeinse tijd eruit heeft gezien. Ja, en dan hier aan je rechterhand... Uh zien we de, de, de contouren van het Romeinse badhuis... dat hier voor een deel is opgegraven, in 1940 al. Dat zit hier nog echt ook onder ja, de grond, eigenlijk. Ja, als je hier als je een spa zou pakken en je graaft 20 centimeter diep... dan stoot je echt op de Romeinse fundamenten. Het was eigenlijk een sauna-complex. Sauna je had dus, dus uh, temperatuurruimtes, verschillende temperatuur. Lauw, koud, warm. En van dit soort badhuizen die lagen er dus meer langs de grens met het ja, noorden. je kan zeggen dat elk fort had een Romeins badhuis... Uh, dat was echt een onderdeel van de Romeinse cultuur. Uh, een ontmoetingsplek uh, waar je je vrienden zag. En dat zal zo ook hier wel hebben gefunctioneerd. En wat waren dat voor uh, Romeinen? Waren dat gerecruiteerde Nederlanders uh, van die nou, tijd? Ja, of waren het echte dat Romeinen? Is al, dat is altijd een beetje uh, een, een teleurstellend verhaal voor sommigen dan. Romeinen, dan stel je uh, gebruinde jongens uit uh, Italië voor. Maar feitelijk... Uh, waren veel van die troepen die aan de grenzen van het Romeinse Rijk lagen... die waren gelicht uit stammen aan de randen van het Rijk. Uh, in Nederland lagen bijvoorbeeld eenheden van Galliërs... en mensen uit de Balkan, uh, uit Spanje ook. Dus recent overwonnen volkeren. En die werden dan naar andere streken gestuurd. Daar konden ze ook niet in opstand komen. Precies, en die moesten daar de grens bewaken. Precies. Nou, en hier uh, was het net zo. Werd hier gevochten inderdaad toen, in die tijd? Uh, nu komt het onthutsende antwoord, nee, nee, helaas niet. Die ja, helaas die gelukkig romeide, niet, maar, ja, okay, maar ik romeide, kan me voorstellen... Die, die liepen hier met die, met die ja, grote haarnassen denken. aan en zo. Ja, maar was, de, het, het meest eerlijke antwoord is waarschijnlijk... dat hier gewoon 200 jaar geen bal te beleven was. Toch is het belangrijk dat het op die lijst komt. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk een, een, een vignet... Uh, wat je dan krijgt. Het levert Uit, geen geld op, het, het, alleen, alleen geld maar de op. eer. Het is een eervol vignette, maar je wordt daarmee natuurlijk wel deelgenoot... van een wereldwijde familie waar de piramide van Cheops uh, toe behoort... en een hele rij andere beroemde dingen. Het is een erkenning natuurlijk van iets van ja, universeel belang. Het is ook vooral een aanmoediging aan jezelf... om. En ook dan wat mee te gaan doen en, en van te maken. En daar heeft de Limes, laten we eerlijk zijn, nog wel een end te gaan in Nederland. Want ja, de gemiddelde passant hier haalt zijn schouders op en zegt ik zie niks. Archeoloog Erik Graafstal bij de Limes in Hoge Woerd. Nu staan er dus tien locaties op de lijst met voordrachten. En hoeveel dat er uiteindelijk worden, dat horen we voor 1 april van staatssecretaris Zelstra. Dit is de gids fm Met Felix Meurders. Na de tweede plek van het Nederlandse elftal op het WK stond er een pagina grote advertentie in alle dagbladen. En alle grote dagbladen. Bertje stond er in koele letters. Een verwijzing naar Biertje, de bekende slogan van Heineken. Er is één van de genomineerden voor de dagbladgoud, dagbladgoud is de publieksprijs voor de beste advertentie. Klamerman Charles Bormans is hier. Goedemorgen Charles. Goedemorgen Felix. Gefeliciteerd. Driemaal achter elkaar winnen. Dat is ja, onvoorstelbaar. Is een reeks bezig hè? Ja, ja, we hebben het over Feyenoord, voor <laughs> die het niet snappen. Het. het aantal krantenabonnementen neemt al jaren af. En die dagbladadvertenties spelen die dan nog wel een grote rol in reclameland? Ja, want als je gaat kijken naar het eh, marktaandeel van dagbladen... Eh, in het totaal van het aantal media in Nederland... dan is dagbladen toch nog steeds een belangrijk medium. Televisie is... Om uh, uh, commerce uit te zenden, reclame te maken. Het belangrijkste medium. Met een aandeel van 52%. Daar komt er de hele tijd niets. Maar op de tweede plaats staan nog steeds dagbladen met 15% marktaandeel. Gevolgd door de folders met 10% marktaandeel. En waar ligt dan de kracht van die dagbladadvertenties? Dagbladadvertenties hebben uh, een aantal voordelen. Het, is, het wordt, omdat mensen toch nog steeds wel kranten lezen. Wordt het ook zeker gezien. Het interessante is ook dat, het, uh, uh, dat je, uh, als je ergens op wil inhaken. Hè, wat we uh, uh, in 2010 hebben gezien rondom het WK Voetbal bijvoorbeeld. Dan kun je heel snel kun je inhakers maken. Dat kan niet makkelijk met een tv-commercial of met een radiocommercial, Maar wel met een dagbladadvertentie. Dus het, je speelt heel makkelijk in op de actualiteit. En het is daarnaast ook een goede combinatie met tv-commercials. In 2008 is onderzoek gedaan naar de combinatie tv-commercials en dagbladen. En dat leidt tot een verdubbeling van het reclame-effect. Zowel wat qua bekendheid betreft, als merk, dus zowel als wat bekendheid betreft als merkbekendheid. Dus die advertenties blijven ook hangen? Die blijven zeker ook hangen. Uh, Noem eens wat voorbeelden. Nou ja, goed, we hebben het Cebuco. Dat is, dat is het Centraal Bureau voor Courant en uh, Die zich bezighoudt met het stimuleren van... Uh, het zichtbaar maken van de... Uh, dagbladadvertenties en ook het aanmoedigen van creativiteit. Die uh, organiseren al voor de zesde keer uh, de dagbladgoudcompetitie. En daar uh, zitten allerlei interessante uh, advertenties bij. Uh, even teruggaan naar het verleden. Een hele, wat ik zelf een hele leuke vond, was de uh, advertentie van uit 2008. Neem ik uh, geloof ik, ja, 2008. Van Dirk, de supermarkt. Die een ontzettend leuke uiting hebben gemaakt. Uh, uh, waarbij uh, onze bewindslieden in de Tweede Kamer ziet zi of in de Riddersaal ziet zitten. met allemaal een grote dirktas voor hun voeten. Uh, met daarbij de tekst, uh, geloof ik, even kijken. Uh, ja, de boodschap is duidelijk. <laughs> 2008 was net de crisis begonnen. en dat was een typisch voorbeeld van een Prinsjesdag inhaken. Komt niet zo vaak voor. Nee. En nog een, nog een voorbeeld, Charles. Ik uh, kan er niet nou ja, genoeg zijn, er, zijn er zijn er ontzettend veel. Overigens, als ik naar die, naar die winnaars kijk van het dagblad goud. van uh, de afgelopen zes jaar, vijf jaar. dan, dan zijn er niet zo heel veel advertenties waarvan je zegt dan. oh ja, dat was een, was een hele erge groei. Uh, want als ik zeg. Uh, uh, oranje boven van het Wereld Natuurfonds. of de Sint-Nicolaas-advertentie van Pijnenburg uit 2005. die hebben gewonnen. dan zeg je het al niet zo heel veel. ja, maar dat zijn winnaars uit 2005. en, en de, de jaren die daarna komen. Uh, misschien is het leuk om even te kijken wat er hier voor ons ligt uh, uh, voor de nominatie van 2010. Je hebt een heleboel dagbladadvertenties uitgeprint, dat tegenwoordig, hè? Ja. In kleur ook allemaal. Uh, ja, en dit zijn dus twaalf genomineerden. Uh, en daar hebben... Daar kunnen dus de, Voor het Dagblad Goud kunnen de... Daar hebben de uh, uh, lezers, krantenlezers... Consumenten hebben daarop kunnen stemmen. En uh, we zien hier een, uh, ja, een grote variatie aan uh, advertenties. Opvallend overigens wel... Dat voor uh, wat betreft de nominaties van 2010... Daar heel veel inhakers bij tussen zitten. Twaalf ja. nominaties... Tien inhakers. En dat is onmerkelijk. Een uh, belangrijke komt... gebeurtenis waar dan meteen op wordt ingespeeld. Precies. Uh, zie je de dag daarna aan de krant. Ja, precies. En dan met name natuurlijk het WK Voetbal. <coughs> Heineken hier met, jij noemde al de Bertje advertentie. Maar ook Bavaria met de Oranje Bedankt advertentie. Waarin ook de uh, Poespaal uh, even in is verwerkt. Maar dan als een uh, inktvisringetje. Uh, we zien hier ook nog een advertentie van ING. We zien hier ook nog een advertentie van Philips. Allemaal inspelend op het WK Voetbal. Daarna hebben we inhakers op Koninginnedag. Sinterklaas. Pasen, eindexamen, jaarwisseling, eh, Prinsjesdag. Ja, dat zijn ze wel. En dan hebben we er twee die niet inhaken. Dus en dat zijn, welke welke zijn die twee? Uh, de ene is van uh, leren en werken van het ministerie van OCW en SZW. Weet jij nog wat dat betekent? OCW en SZW. OCW onderwijs, cultuur en wetenschap. Ja en SZW. Sociale uh, werk, sociale. Ik uh, ja, ja, weet werk, het ook ja. De sociale zaken en werkgelegenheid. Ja, is heel goed. En ja. we hebben hier nog een uh, advocaatsting van. Hè? Ja, je bent heel goed. Samen zijn we sterker van Pink Ribbon. Dat is ook niet het inhaken. Maar de rest zijn allemaal inhakers. Ja. Nou, wat, uh, wat wordt de winnaar, Charles? Uh, nou, wat ik zelf toch wel een hele erg leuke vind, dat is Bertje hè, van, uh, van Heineken. Die is, die is... Ja, daar zit het, het, het, het leeg gedronken glas. Voor de, blijf voor de microfoon. Het lege gedronken glas, ja, ik moet even praten. Het leeg gedronken glas. Bertje, het was geweldig. Ja, ik vind dit in één keer, hè, Het een van de redenen waarom een advertentie goed is... dat hij meteen recht tussen de ogen communiceert in twee seconden. Nou, dit staat in twee seconden, hoor. Maar ja, of het wordt, dat zullen we pas weten op 21 maart. Dankjewel, Charles. Graag tot uh, <kwijls> volgende week. Nou, Ik zou zeggen, neem even een slokje bier. Wat is er vanavond nog voor interessants op de buis? Uh, de avond van het boek bijvoorbeeld een hommage aan de vier grote Nederlandse schrijvers... die de literatuur na de oorlog hebben beïnvloed. Wf Hermans, Gerard Reven, Jan Wolkers en Harry Moelisch. En daarna een algemene literatuurquiz onder leiding van Joost Karroff... op Nederland 2 om vijf voor half negen begint dat. En later op de avond, je mist meer dan je ziet. Het nieuwe praatprogramma waarin Matthijs van Nieuwkerk... terugblikte op de televisieavond met gasten uit de media... en de actualiteit. Dat begint om kwart voor twaalf... op Nederland 3. En luisteren doe ik zo meteen weer naar lunch... met Jurgen van der Berg. Jurgen. Felix, eind deze maand zet MTV een aantal documentaires uit. Uh, dat gaat over Nederlandse jongeren die eigenlijk onder valse voorwensen... naar Brazilië zijn gelokt en daar geconfronteerd zijn met... Uh, de meisjes die daar normaal gesproken in disco's en zo... met die Nederlandse jongens uh, en meisjes uh, nou ja, integreren, zou ik maar even zeggen. Dat is een mooi woord in dit verband. Ja, maar het er CV, zit een he? heel verhaal achter, want die Braziliaanse meiden... die leiden een uh, heftig leven. Nou, MTV heeft dat dus allemaal uh, gefilmd... en uh, die documentaires worden vanaf eind deze maand uitgezonden. Een van de makers, Tess Milne, is hier en neemt ook een paar van die jongens mee... die, uh, die mee zijn gegaan. Uh, en dan uh, stand.nl, dat is er om half twee. En daarin de stelling, de ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. En wie komt dat verdedigen dan wel? Diederik Samson, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid... die is dus niet voor, want het kabinet is van plan... om in Borselen een tweede kerncentrale neer te zetten. Nou ja, met dit in, uh, in de, het achterhoofd is dat misschien niet zo'n goed idee. Jurgen van der Berg, zo meteen op deze zender met lunch. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer, tot dan. Vanavond om 7 uur... Ik kuste dit boek, want het is een overwinning tegen de dictatuur. Kader Abdullah. Overwinning tegen de vreselijke Iranse geestelijke... Luisteren naar Kunststof vanavond, van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Oh, dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Ik ken de verhuizers. Zij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt.